See bus, see chop see bike, see car. Light time, come and with your light, it turn on. Have a restart, you want? Het vrolijk begin van het tweede uur van Zandvoort op zaterdag op deze... Uur. Nou, wat, uh, wat slechter zaterdagmiddag wat betreft het weer. We zijn toe aan de zon, we zijn toe aan de zomer. Maar goed, we hebben het zelf niet voor het zeggen. Jammer genoeg niet. Je de de Man en de Dance All Queen. Voor Zandvoort en de regio. En in de tweede uur hebben we uiteraard weer heel veel uh, items voor je. Waaronder het voetbal. Nou, we hoorden juist van Joven Gaat niet zo best met Zandvoort 1, want ze staan met... 2-0 achter tegen Voorland. En vertel nou ook even de uitslag dat een, van, een, ja, van het, precies, het Daar wel. wilde ik net langzaam naar opbouwen. Ah, oké. Okay. Nee, het vierde heeft vanmorgen gespeeld. Die moest om half twaalf al beginnen in Haarlem. Dat is te vroeg voor die tegen jongen. Tegen Kennemerland. En het is inderdaad veel te vroeg. En ze waren veel te sterk, Kennemerland. Want ze waren weer helemaal compleet. Het hele team was weer compleet. En dat hebben we gemerkt aan de eindstand. 7-1 werd het voor Kennemerland. Daar hebben we het verder niet meer over. Jongens, op tijd naar bed. Niet langs af. <laughs> gelijk. gelijk Ga na... niet langs start. Niet langs start. Nee. nee. Wat gaan we tweede uur doen? Uiteraard om half vier kunt u van ons de evenementenagenda verwachten. En rond de klok van kwart voor vier de filmagenda van het Circus Zandvoort. Verder staan we stil bij de gemeentelijke aanslagen. Want die zitten, die zitten, die zijn er, weer, zitten er weer aan te komen. Zijn ze weer bezig? Waar we, Met die aanslagen? Oh, ja, die, die krijgen we eind van de maand krijgen oh, keurig weer in de bus. Nogmaals gezegd, SW, voor, uh, SW Stand voor het voorland, stand 0-2. Uh, we kijken even naar, vooruit naar de bar battle op 24 februari. En uh, het kan ook gebeuren op 26 februari in de Oomstee. Dus we hebben nog van alles en nog wat aan nieuws. En we hebben chic voor je klaarstaan. Hier is Le Freak. Oh, GFM Deze hersteld door Carol Emeralds je ja. keert helemaal niks meer aan deze stem. nee hoor. ze heeft helaas de stem weer terug. ze scoorde. nou, dank je wel. <laughs> is toch gewoon een wijze, goede zangeres. Ja, ja, nee. en een lekker je. plaatje ook, joh. Ja. de stak bij Salford op zaterdag. nou, zo dadelijk gaan we naar Joop van Nes, maar ze hebben nog uh, zeven minuten te spelen, dus we hebben nog even tijd voor een ander bericht. ja, een hartstikke leuk bericht. en of je het nou leuk vindt of niet, want uh, eind van deze maand stuurt het samenwerkingsband gemeentebelastingen Kennemerland Zuid (GBKZ) kort afgekort de gecombineerde jaarlijkse aanslag gemeentebelastingen. 2011. Weer Ik, plak naar hem dicht. Ik plak hem dicht. Nou, de brievenbus. Je, je, je laat hem dicht. Oh, de brievenbus, ja. Want GBKZ doet dit voor de gemeentes Bloemendaal, Heemstede, Zandvoort en Haarlemmerlien en Spaanwoude. Op het aanslagbiljet staan de gemeentelijke heffingen vermeld. Zoals onroerende zaakbelastingen, rioolheffingen, afvalstoffenheffingen. En hondenbelasting en ook de nieuwe waarderingsbeschikking van uw woning. De zogenaamde WOS-beschikking. Voor het taxeren van de WOS-waarde van uw woning gelden de regels. Die zijn vastgelegd in de wet waarderingsonroerend goedzaken. Nou komt er in kort op neer dat ze de waarde van de woning per 1 2, januari 2011 hebben genomen. Als basis daarvoor. En die zal... Uh, ik hoop niet dat ze omhoog gaat, maar ik vrees wel dat die omhoog gaat natuurlijk. Want als je stelt, tegen, vroeger was het zo van, nou, je hebt de vrije verkoopwaarde van een woning en de woswaarde was er ongeveer 80% van. Ja, nou, dat bedoel ik, tegenwoordig is het andersom hè. Maar, maar als je je mag blij zijn als je de woswaarde voor Goeie... je woning krijgt. <laughs> ja, echt. Dus uh, ik zou zeggen, kijk kritisch naar de uh, boswaarde. en uh, wellicht, uh, want de huizenprijzen toch gedaald zijn. Dan zou je zeggen dat de boswaarde ook gaat dalen. Maar goed, uh, ik ben erg benieuwd. En uh, eind van de maand kunt u ze weer in de bus verwachten. Nou ja, de dames trekken zich daar helemaal niks van aan hoor. Nee, helemaal niks. Nee, want nee, we nee. willen gewoon fun hebben. Dan gaan we gaan het volgende plaatje over toevallig. <laughs> <laughs> hebben we weer zo'n bruggetje over dan. Perfect. Geweldig terug. Ja, Loper, curls Loper, one van. En daarna gaan we naar de Jap van over. zijn ze toch leuk hè, de meisjes. Hè? Gewoon alleen maar, uh, alleen maar lol hebben. En, en, wij, en wij maar niet belastingen betalen. Ja, en wij, <laughs> nou ja, leuk hoor. <laughs> You're the en Loper Girls, just wanna have fun. Voor het slot van de eerste helft van de voetbalwedstrijd van vandaag, S.V. Zorg tegen een voorland. Gaan we snel over ja. naar Joop Sterker nog, want hebben uh, jullie zo slapelijk dat te kwebbelen. Gaat het laatste fluid voor... oh, Ja, we Kwebbelen, wat af? <laughs> ja, ja, kribbel, kribbel. Sorry. Goed, ja, nou, wat, wat ik gezien heb in de eerste helft, nou, dat was erbarmelijk slecht. Uh, Pieter Keur loopt zojuist langs weer, die, die zijn gezicht staat echt op onweer. Maar dan ook echt onweer, uh, met orkaankracht. Ongelooflijk wat, wat Zandvoort hier heeft laten zien. Het is uh, totaal geen ploeg. Uh, de, de bal kan niet in de ploeg gehouden worden. Misagressiviteit uh, laat zich wegdrukken. Uh, slecht verdedigen, positioneel slecht verdedigen. Ja, en dan kan Zandvoort behoorlijk in de problemen. Uh, weliswaar uh, vlak voor uh, tijd, vlak voor rust, een tot van een kans. Gira uh, Kool kwam op rechts. Uh, die gaf die bal voor. Werd weggewerkt door verdediger van uh, Voorland. ...kwam tegen een ander verdediger van Voorland aan. Die de bal weg probeerde te schieten. Maar die schoot. De richting uh, van voor het doel. En daar stond Michel De Haan. Die haalt uit. En ja, men zegt: Hensbal. Uh, uh, Schijf zet de vloten niet voor, dus er zal toch geen hens geweest zijn. Maar dat was voor Zandvoort een uh, enorme kans om uh, in ieder geval de aansluitingstreffen nog voor rust uh, voor elkaar te krijgen. Dat is nu niet het geval. Zandvoort begint dus zometeen met een 0-2 achterstand. En dat uh, laten we eerlijk zijn jongens, dat is niet prettig om, dan maar, 4, om maar 45 minuten nog te voetballen. Uh, ja, het is niet anders op dit moment. We hebben, we hebben het nu helemaal die, die 0-2 stand in. Uh, Laten we hopen dat de tweede helft naar de andere fase getapt gaat worden. Het, uh, het is hard nodig. Kijk, zij kunnen er nog wat aan doen. De heren van Zalvoort 4 niet meer. Nee, is, is dat afgelopen? Ja, dat is afgelopen. 7-1 verloren. Zo! <laughs> cool. Ja, dat zei ik ook, Poel. Cool. <laughs> ja, ja. ja, en dan. Uh, maar het tweede? Het tweede van. Uh... Het tweede heb ik niks over gehoord, Joop. Ik wel, want die heeft gespeeld voordat het eerste begon. Uh, die hebben 2-0 gewonnen. Kijk, van, dat zijn uh, betere berichten. En dat was een, een, ook niet een echt denderende wedstrijd van Zandvoort. Maar uh, dan win je toch nog met 2-0 en dan heb je toch gelijk aan jouw kant, denk ik. Oké, okay, nou gelijk uh, hopen we ook minimaal te spelen tegen voorland. En uh, zo dadelijk komen we bij jou terug voor de tweede helft van die wedstrijd. start En zoveel schoonheid heb ik nooit gezien. Ze wil voorbij machseer onder zijn neer. Is wat Naar de maan. Tjonge ja. Dan ben jij even onderweg? <laughs> Jorren, Cluisau en Guus Mellers, de live versie van Daar Gaat Ze! Sie Zandvoort en de regio. Het is uh, precies half vier, hoog tijd voor de Evenementagenda met Albert-Jan Vos. Ja, de Evenementagenda, luisteraars. Nou ja, zoals ik al zei, uh, is er vandaag uh, short rally op het circuit, dus uh, uh, auto's die een parcours af moeten leggen en, uh, en dan uh, zo snel mogelijk uiteraard met de hindernissen, chicanes. En noemt u maar op, dat is dus vandaag op het circuitpark te beleven. Waar het ook al even over wordt, en dan heb ik het al over morgen, de Classic Concerts met het Dudok Strijkerkwartet Protestantse Kerk, aanvang drie uur. En ook mor uh, morgenmiddag ...is er een Hollandse muziekmiddag in het Wapen van Zandvoort en dat begint om drie uur. 20 februari is er een rolmarkt op de Krocht. Dat is van 10 tot 4 uur. En 23 februari begint de expositie van Tetterode. De wonderlijke wereld van Roland van Tetterode. 40 jaar tekeningen, grafiek en schilderijen. Zandvoortsmuseum tot en met 10 april. En op 27 februari, ja, daar is hij weer. De postzegelbeurs. De postzegelbeurs in de grote zaal van het huis. In de kost verloren van 10 tot 4 uur. Dan heb ik nog twee berichtjes Aanstaande Donderdag is er weer een barbattle... Eh, en de, dat wordt georganiseerd door de stamgasten. En die organiseren een Hollands feestie. Oh, wat leuk! Die, ja. Donderdag, aanstaande donderdag vanaf 8 uur. En dat wordt gehouden bij Laurent Hardy. Dus ik neem aan, de stamgasten, dat zullen dus mensen die er dagelijks komen, die zullen wel die avond voor hun rekening nemen. Hebt u zin in een Hollands VC? Ga dan aanstaande donderdag om 8 uur naar Laurent Hardy. Maar daar zullen de stamgasten u verwelkomen. Dan kijken we even vooruit naar 26 februari. Want dan is de tweede ronde een, uh, van het Karaoke Festival. En het Karaoke en Talentenjacht. En de tweede ronde is op zaterdag 26 februari. Begin het begint om 9 uur en, en daarvoor moet u uiteraard naar Café Oomstee en uh, karaoke of zingen van orkestband, stand-up of instrument bespelen, bijna alles kan. Kijk naar www.oomstee.nl en wellicht dat we elkaar op zaterdag 26 februari om 9 uur in Oomstee. Tegenkomen. Nou wat leven we toch in een mooi dorp hè? er is altijd heel veel te doen dus gewoon lekker in Sanford blijven en de radio natuurlijk zetten op CFM Sanford we zijn er 24 uur per dag 7 dagen per week met de lekkerste muziek, waaronder deze I get tired and upset and I'm trying to care a little less and I'm too cool, I only get depressed, I was taught to dodge those issues I Told. Don't worry, there's no doubt There's always something to cry about When you're stuck in an angry crowd Daar Love While the flame is strong Cause we may not be the young ones Very long Tomorrow Why wait until tomorrow Cause tomorrow Sometimes never comes So love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 Should be dreamed together, and a young heart shouldn't be afraid. And someday, when the years have flown, darling, then we'll teach the young ones of our own.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 Ja, we zouden er nog uren naar kunnen luisteren, maar helaas hebben we daar ja, vandaag de tijd niet voor. Dus we laten het maar even bij, uh, bij dit stuk uh, van, ja. het, van het plaatje. Cliff Richard Horry en The Young Ones. Ja, maar Wie vroeg no die aan, Op het. Met Mijn collega Kim, want uh, dat moet ik toch even kwijtluisteraars. Want vorige week hadden we natuurlijk die mooie uitzending van, uh, van Valentijns uitzending. Ja, en ja. Uh, nou, we hadden tegen haar gezegd van nou, we draaien een plaatje, want die dag was, werd ze 19 jaar. En dat hebben het moest... met alle plezier gedaan. Ja, dat hebben we ook gedaan. En ze... Maar zij was aan het werk, dus ze kon niet luisteren. Dus zeg ik tegen haar, nou, dus maandagmorgen, 8 uur, herhaling. Dus wie zit mooie er maandagmorgen dus dus wie... ja. dus maandag om acht uur voor de radio? Oké, okay. natuurlijk. Okay. Maar goed, helaas, de herhalingen vielen deze week uit, wegens technische onderhoud. Dus die zat die wat echt s'morgens speciaal opgestaan en dit en dat. En heel dus... stil. Dus vandaar, uh, Kim, uh, ter goedmaker, dit nummer, The Young Ones van Cliff Richard. Oké, okay. ja, nou, okay, nou, we gaan zo dadelijk uh, weer naar Joop van Ess Eerst nog even een plaatje dan. Ja. Oeh, dit klinkt goed. Is lekker hoor, dit.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 Van mooie muziek... ...maar ik val bijna in slaap Ja, ]je. ...maar deze... wat is het verhaal achter deze van Gary Moore? Ja, Gary Moore... Ja, de, nou, ...deze gitaarist... Uh, ...helaas uh, anderhalf week geleden overleden... ...hij uh, is overleden in Spanje... ...hij was daar in een plaatsje Estepona... ...en hij is, had wat te veel gedronken... ...en was overleden aan een hartstilstand... ...maar het was een virtuoos op de gitaar... ...Gary Moore... ...en luister luistert naar Midnight Blues... ...we waren into the blues bij CFM... ...we gaan voor de tweede helft van de wedstrijd... ...van vandaag snel over naar van ...SV Sanford tegen Vorland. Nou, doe maar rustig aan, want we speelden stil in verband met de blessure van de keeper van Voorland. En dat is het gevolg van een inzet van uh, Patrick van de Oort. Die schoot tegen hem op, schoot nog een keer tegen hem op en schoot toen die bal via een verdediger de uh, buiten. En dat betekent dat Salford weer een kans verwijf laten gaan. En hier staat, hier staat achter het doel van uh, Boy de Vet. En die staat te briezen gewoon, waarom die bal gewoon niet in dat doel wil gaan. Hij is wit heet. Ja, goed, hij heeft er zelf natuurlijk ook twee doorgelaten of er zijn fouten, ze dus wil ik in het midden laten, ik kon het niet goed zien. Maar goed, twee keer zat die bal er goed in, en Sandvoort staat er nog steeds met die, die 0-2 achter. Sandvoort is wel even gewisseld, twee keer. Puis is er ingekomen, en, uh, Michael Kuil is erbij gekomen. Uh, Michael Kuil te vervoeren van, uh... Maurice Mol. Die functioneerde niet goed. Hier een buitenspel geval, gevlachten en gefloten. En tuurlijk is de speler van Voorland het er niet mee eens, uiteraard. Want de voetballer staat nooit buitenspel. Dat wijken er zo langs de hand wel. Maar goed, Pieter uh, Keur probeert dus om wat meer meer snelheid, wat meer felheid erin te krijgen. Nou, met kuil is het geen probleem, want die is zo fel als ik, als ik weet niet wat. Het is hier altijd, altijd al geweest en zal het er altijd 200% inzetten, zoals nu ook hij probeert dan die bal te pakken te krijgen. Die krijgt hij ook uiteindelijk voor de achterlijn. Hij zit nu bij de cornervlag en heeft een man in zijn rug die hij probeert te passeren. Nou, dan gaat hij er ook langs, via de achterlijn. Via een voetje van uh, voorland gaat die bal dan over die achterlijn en Zandvoort mag een corner gaan nemen uh, vanaf de uh, rechterkant. En Waarschijnlijk zal Max Aardewerk zich daar uh, of Dijssel even van de twee, zullen zich daarmee Gaan bemoeien. Uh, voorlopig is er nog niemand die daar naartoe gaat, berg. Die gaat het doen. Berg neemt de bal mee en dribbelt uh, op een rustig gangetje naar de cornervlag uh, Om de bal klaar te leggen voor, uh, ja, voor een corner. Dat gaat uh, dan nu uh, gebeuren zo ongeveer. En dan hebben we weer de vaste patronen. Eentje gaat naar de eerste paal. Twee gaat naar de andere paal. En de rest blijft in het midden staan. En dan gaat de koppel worden. En dan komt iemand... Nee, oh, nee, Michel de Haan kon er net niet goed bij komen Om die bal een laatste tikje te geven. En daardoor kon uh, Voorland nu gaan uitverdedigen. Over de linkerkant. En met een grote snelheid Die jongens zijn ontzettend snel. En dat is een verkeerde paasje. denk ik. Nee, komt toch nog goed aan. Wordt teruggetikt. Uh, nu wel. Patrick van der Oort. Die kan ertussen komen en nu aan een rush beginnen. Maar er schiet helemaal niks meer op, want er staat niemand bij hem in de buurt. En hij kan wel de band passeren. Dat doet hij goed. Er speelt daar Michel de aan in. Nee, heeft, uh, Patrick van de Oort werd uh, onregelmenteer neergelegd. wordt mag uh, ter hoogte van het 16 meter gebied van uh, Voorland een vrije schop gaan nemen. Even kijken wie dat gaat doen. Het wordt er eerst gewisseld. Ja, de meidische berg gaat eraf. En... Uh, even kijken wie erin gaat komen. Dat is Jurgen Mans. Jurje Mans gaat voor Nijtsenberg in. Drie nieuwe spelers voor in bij, nee, bij Zandvoort. Michel Daan is uiteraard blijven staan. De, de goaltjes die van de Zandvoort. Uh, die uh, ook weer, nu weer de meeste doelpunten heeft gemaakt. Uh, tot nu toe. Dat zijn er niet veel geweest trouwens. Bal is klaar. Wissel is gebeurd. Administratie van de scheidsrechter is gebeurd. Dan komt het sluitje. En dan gaat Max Aardenwerk die bal proberen in te pompen. En dat wordt net weggewerkt door een been van Voorland. En de bal gaat achter het hek. De bal moet gehaald gaan worden. Ik ga terug naar de studio. Het is al steeds 0-2. We spelen in de 61ste minuut. Soms mag ik in ieder geval een corner nemen.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 Got to let her go now Or we can't help you, brother jij well, right. just muziek van een geweldige band. Raccoon was dat met de single Brother. Snel weer over naar jouw finish. De bal lag op de stip en zojuist uh, haalt uh, Michel de Haan over zijn doelpunt binnen en brengt Sandvoort weer, op, nou niet op gelijke hoogte, maar weer terug in de wedstrijd. En Hans Wohl ging eraan vooraf van een van de heren van Voorland. De scheidsrechter stond er heel kort bij. wedstrijd heel gedecideerd. Twee zetten stip en de Haan brengt stond terug op 1-2. En dat zijn goede berichten nog eentje te gaan en dan staan we in ieder geval weer gelijk, hoop. Inderdaad. Oké, okay, tot zo. Ja, en als we dit muziekje horen, dan weten we dat het tijd is voor de Bioscoopagenda van Zandvoort. Ja, en uh, we, dan hebben we het over speelweek 8. En dat is de uh, 17 tot en met 23 februari. Bioscoopprogramma Cinema Circus Zandvoort. Uh, Nederlandse première van Gnomio, ja u hoort het goed, Gnomio Juliet. Dat is een uh, alle leeftijden film en het is Nederlands gesproken. Het is een animatiefilm over het meest beroemde liefdesverhaal uit de geschiedenis. Maar dan met twee tuinkabouters. Zaterdag, zondag, maandag, dinsdag, woensdag om half twee. En u kunt de laatste week naar Dick Trom, want die is nog één week en dan gaat Dick Trom ons verlaten. En dat is de bewerking van Cornelis jo Johannes Kiewicz kinderboeken waarin Dick Trom niet blij is wanneer hij met zijn familie verhuist. Van Dikkendam naar Dunhoven. Zaterdag, zondag, maandag, dinsdag en woensdag om 4 uur. Nieuw in de bioscoop, The New Kids Turbo. En is vanaf 12 jaar. Het is een bioscoopfilm die gebaseerd is op een Nederlandse comedie comedieserie over een groep hangjongeren in het Noord-Brabantse dorp Maaskantje. Donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag, maandag en dinsdag om 7 uur. En ook nieuw, en dat is een aanrader, dat is, een, is namelijk de film The Tourist. Ook vanaf 12 jaar. Een actie thriller met Johnny Depp als een Amerikaanse toerist... die in Italië in een web van intriges verstrikt raakt... door een ontmoeting met niemand minder dan Angelina Jolie. Donderdags, vrijdag, zaterdag, zondag, maandag en dinsdag om half 10. En dan aanstaande woensdag in filmclub Simon van Colum Another Day. Gouden palmwinnaar Mike Lee. Volgt een gelukkige trouwstel dat er probeert. Probeert te zijn voor de minder gelukkige mensen in hun omgeving. Uiteraard woensdagavond om half acht. Wilt u dit allemaal nog even rustig nalezen? Kijk dan op www.circusandvoort.nl Of op CFM Text TV. Daar vind je ook de bioscoopagenda van de enige bioscoop van Sandvoort. Dankjewel Albert-Jan. En we gaan weer een lekker plaatje draaien. Dan ja, komt-ie aan, een echte dance classic uit de jaren tachtig. Heel veel van jullie kennen hem niet, maar hij is echt heel lekker hoor. De limit hier is yeah. C.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 Postbedrijf TNT heeft het afgelopen jaar de winst licht zien stijgen met 27 miljoen euro. De winst op het bezorgen van brieven nam sterk af, maar dat werd gecompenseerd door de forse winst op de pakketbezorging. Die steeg van 256 naar 335 miljoen euro. Het komt vooral omdat steeds meer mensen spullen laten bezorgen die via internet zijn besteld. De zoon van de Libische leider Gaddafi heeft gewaarschuwd voor een burgeroorlog in zijn land. Na de betogingen van de afgelopen week zei hij dat het leger achter Gaddafi staat en zal vechten tot de laatste man. Hij erkende wel dat het fout was om het vuur te openen op de demonstranten. Hij beloofde hervormingen en loonsverhogingen op voorwaarde dat de demonstraties stoppen. Gisteren bereikte de onrust ook de Libische hoofdstad Tripoli, waar het tot nu toe vrij rustig was. De Soedanese president al-Bashir is bij de volgende verkiezingen niet herkiesbaar. Dat heeft zijn partij bekendgemaakt. Terugtreden van Bashir is onderdeel van de democratische hervormingen die het land heeft aangekondigd. Bashir werd in april vorig jaar herkozen. De volgende presidentsverkiezingen zijn over vier jaar. Volgens de regering heeft het besluit niets te maken met de onrust in de Arabische wereld. Bashir kwam in 1989 aan de macht in Soedan na een militaire coup. Hij is aangeklaagd door het internationaal strafhof op beschuldiging van genocide in de Soedanese regio Darfur. Het weer, het vriest licht tot matig. Ook later vandaag blijft het koud, maar zonnig. Het wordt 0 graden in het noorden en dan gaat gaat al 4 in het zuiden bij een koude oostenwind. Ook morgen is het nog zonnig, woensdag regen en mogelijk sneeuw. Dit was het NOS.